In januari waarschuwden zijn ouders de politie. Ze maakten zich zorgen over zijn toestand en hadden aanwijzingen dat hun zoon een wapen had gekocht. Donderdag beschoot de man twee bewakers bij het Pentagon die gewond raakten. In het vuurgevecht dat daarna ontstond werd de schutter gedood. Op internet zijn teksten gevonden waarin hij de Amerikaanse regering omschrijft als een criminele macht die persoonlijke vrijheden vernietigt. De PVV heeft in Almere de andere partijen uitgenodigd om te praten over de vorming van een nieuw college. Met negen zetels is de PVV de grootste fractie en het is gebruikelijk dat die het voortouw neemt. Fractievoorzitter De Roon heeft de andere partijen uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Alleen leefbaar Almere is niet zonder meer welkom. Die partij mag maandag alleen aanschuiven als de lijsttrekker zijn excuses aanbiedt. Hij zou de PVV hebben vergeleken met Bruinhemden. De lijsttrekker van Leefbaar Almere ontkent dat hij die uitspraak heeft gedaan. De Egyptische president Mubarak wordt vandaag in Duitsland geopereerd aan zijn galblaas. Volgens de Egyptische staatstelevisie heeft hij last van een ernstige ontsteking. Mubarak is in Duitsland voor overleg met bondskanselier Merkel. Gisteren gaven ze samen een persconferentie. De 81-jarige president leek toen niets te mankeren, maar later op de dag werd hij medisch onderzocht in Heidelberg. Daar zal hij vandaag ook aan zijn galblaas worden geopereerd. Mubarak is al sinds 1981 aan de macht in Egypte. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Als Mubarak zichzelf niet opnieuw verkiesbaar stelt, schuift hij mogelijk zijn zoon naar voren als opvolger.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 Uh, uh, uh. When it comes down to it, it's all just game Say, uh, Instead of talking, let me demonstrate, yeah, yeah. Uh, Get down to business and skip for play, uh, yeah Feels so right. Let's trust your heart, and you'll see the light.